Christiaan Wonenbakker met het NOS Journaal. Komende jaarwisseling kan er nog geen algeheel vuurwerkverbod komen, denkt het kabinet. In een Kamerdebat zei staatssecretaris Jansen dat er nogal wat haken en ogen aan zitten. Vooral door de voorwaarden die enkele partijen eraan verbinden. Zo moet er een uitgewerkt plan liggen voor de handhaving. En moeten er ontheffingen komen voor buurtverenigingen die vuurwerk willen afsteken. Volgens Jansen duurt het zeker anderhalf jaar om dat allemaal uit te werken. Tientallen brandweerlieden zijn nog steeds bezig de natuurbrand bij Ede te blussen. Sinds gisteravond is het vuur wel onder controle, maar er zijn nog steeds meerdere brandhaarden. De provinciale weg naar Otterlo is nog altijd afgesloten. De natuurbrand ontstond gistermiddag door een rookgranaat van Defensie. Die werd gebruikt voor een oefening. Er werden zo'n 500 brandweerlieden ingezet... en ook een Chinook-helikopter van de luchtmacht hielp met blussen. Dat kostte moeite omdat er veel wind stond die bovendien draaide. Volgens de lokale burgemeester van Ede is er veel waardevolle natuur verloren gegaan. Klaus Schwab trekt zich helemaal terug uit het World Economic Forum. De Duitse econoom gaf vorig jaar de dagelijkse leiding al uit handen... en kondigt nu aan dat hij uiterlijk eind volgend jaar terugtreedt uit de Raad van Toezicht... De nu 87-jarige Schwab richtte het World Economic Forum in 1971 op. In het Zwitserse Davos komen sindsdien elk jaar wereldleiders, zakenmensen en andere prominenten achter gesloten deuren bijeen. Die geheimzinnigheid en de sfeer van geld en macht wekken ook argwaan. Jaarlijks wordt er in Davos tegen de bijeenkomst gedemonstreerd. Vorig jaar kwamen er ook beschuldigingen naar buiten van discriminatie en intimidatie binnen de organisatie. Daarbij werd ook de naam van Schwab genoemd. Het weer. Het is een heldere nacht, minima van 3 tot 7 graden. Daarna opnieuw een zonnige dag bij 19 tot 22 graden. Op de Wadden is het met maximaal 17 graden iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. All that you can't say Years gone Hij ja, is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil dan, wil dan, wil dan staan.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 Lijkt me zien mijn moeder dat je weet waar ik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 to my life for all the wrong that you made right forever